Het is drie uur. eerst raam met het NOS-journaal. Griekenland krijgt voorlopig geen nieuwe lening. Het land heeft tot nu toe onvoldoende hervormingen doorgevoerd. Zegt de trojka van IMF, de Europese Centrale Bank en de Europese Unie. Inspecteurs van de trojka waren afgelopen dagen in Athene om te praten met de regering. en te bekijken hoe ver de Grieken met de afgesproken hervormingen zijn. Verwacht werd dat de gesprekken maandag verder zouden gaan. maar dat gaat dus niet gebeuren. Pas in januari worden de onderhandelingen hervat. Er is geen politieke reden dat de Nederlandse handelsmissie in Israël en de Palestijnse gebieden eerst de Palestijnen heeft bezocht. Dat zei premier Rutte in Bethlehem na de eerste dag van de missie. De delegatie, met behalve Rutte ook de ministers Timmermans en Ploemen, sprak de afgelopen dag met onder meer de Palestijnse president Abbas. Komende dag reist het gezelschap door naar Israël. Volgens Rutte is de volgorde bepaald op praktische gronden, maar komt hij achteraf gezien wel goed uit. Hij heeft ideeën opgedaan die in Israël van pas kunnen komen, zei de premier, maar hij zei niet welke ideeën dat zijn. De grote prijs van Nederland is gewonnen door Sophia Dracht en Mongoose. Ze wonnen de competitie voor live muziek in de twee categorieën die dit jaar meededen, singer-songwriter en hip-hop. Wacht imponeerde de jury met de opbouw van haar liedjes. Mongoose, die in het Engels en het Nederlands rept, maakte indruk met zijn show. De grote prijs werd voor de 28e keer uitgereikt. De winnaars krijgen 4000 euro, optredens en studiotijd. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich geplaatst voor de finale van de World League. Het gastland, wereldkampioen Argentinië, werd verslagen na shootouts. In de reguliere speeltijd was het 2-2 geworden... In de finale, die volgens de Nederlandse tijd morgennacht wordt gespeeld... spelen de hockeyvrouwen tegen Australië. Het weer, het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het is 4 tot 7 graden. Overdag veel wind, het blijft grijs, maar met 9 graden is het zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Yes! Goeienacht, hè? Die Filemon. Na bijna anderhalf jaar verlaat hij Radio 1 hier midden in de nacht. En ik zei net tegen hem van we zijn al zes jaar collega's bij BRN. ik heb hem nu toch wel zo in de nacht. De nacht verbroedert altijd wel. In de nacht heb ik hem echt leren kennen. Dus ik zou hem ook echt gaan missen op de radio. Ik blijf gewoon zitten hoor. Mij krijgen ze... Ik ben een soort onkruid. Wij krijgen ze niet weg. Er moet echt heel sterk vergif komen, wil ik hier die nacht loslaten op Radio 1. nacht. je luistert naar nachtbrakers. En uh, afgelopen week zat ik tv te kijken en toen kwam dit fragmentje voorbij. Zo'n duizend Nederlandse piloten komen maar niet aan de bak. En dat terwijl ze vaak een enorme schuld hebben, soms wel van twee ton. Maurice heeft zijn carrière als piloot opgegeven. En probeert nu zijn torenhoge schuld af te betalen als IT'er. Voor mij zijn er uh, bijna geen kansen meer op de markt, uh, Ben ik bang. En jij bent hoe oud? 28. Nog maar 28? Maar 28, ja. Die arme jongen heeft zich in de schulden gestoken. Hij heeft bijna een schuld van 200.000 euro. 200.000 euro, een schuld. Wauw, dan ben je echt je hele leven lang aan het afvertalen. Maar toen dacht ik, schulden, schulden, volgens mij heb ik die ook. Niet zulke hele hoge, maar ik heb gestudeerd en dan maak je schulden, want je leent dus wat. In mijn geval was het zelfs dat ik te veel had verdiend in een jaar. Waardoor ik mijn OV en mijn studiefinanciering terug moest betalen. En, um, dus ik wist al dat ik schulden had, maar ik dacht van ja, ik moet even een beetje weten hoe of wat. Dus ik dacht, laat ik eens eventjes bellen met het duo die mijn schulden, nou, die studieschuld beheert. Om even te vragen hoe ik er eigenlijk voor sta momenteel. Welkom bij duo. Heeft u een vraag over het betalen van het lesgeld? Kies dan een 2. Heb je een andere vraag ja. en wil je medewerkers spreken? Kies een 0 wordt doorverbonden met de medewerker. Goedemiddag klantseurs, u spreekt met over het klok. Hallo, u spreekt met Frank. Ik had een vraagje. Ja. Ik vroeg me af hoe hoog mijn schuld nog was. Uh, ja, even goed kijken hoor. Oké, okay, u uh, geef ze. bij. Ja. Uh, wat is uw uh, gewone datum? 1312-1988 is nog 404,61 euro. Uh, oh, dat is niet veel. Nee, valt mij En En lang doe ik daar nog over om het af te betalen? Kunt u nou, zien wat mijn maandbedrag is? Ja, 45,41. Dus daar doet u nog, uh, moet ik even kijken hoor. 10 maanden ongeveer over. Ja, klopt. Ja, ja. Nou, dat is best netjes toch? Ja hoor, zeker. Dan ja. ben ik uh, nou, 25 als ik het op af, af heb ja. betaald. Ja. Oké. Okay. Ja? Ja, ik wilde dat even doen. weten. Oké, okay. prima hoor. Nou, ik weet het dus. Iets meer dan 400 euro. Nog, uh, nog een jaartje afbetalen en dan ben ik van mijn schulden af. Hoe zit het bij jou? Heb jij ook een enorme studieschuld? Want ik heb het uh, met mijn vrienden erover gehad deze week in de kroeg ook. Nou, er kwamen bedragen voorbij. 20.000, 30 30.000 euro. Schrok ik al van. Maar een vriendin van mij, een vriendin van mij? Ik zal haar naam niet noemen, vind ze denk ik niet zo heel erg leuk. 70.000 euro schuld omdat ze haar studie dus uiteindelijk niet heeft afgemaakt. Dan moet je alles terugbetalen. Ook qua studiefinanciering en OV studentenkaart. 70.000 euro. Hoe zit het bij jou? Heb jij nog studieschuld? Of heb jij een hele andere schuld? Ben je er nou ja, nog middenin of ben je er inmiddels alweer uit? 0800-1121. Misschien heb jij wel een enorme schuld door, door de crisis. Je hakt er natuurlijk ook wel in. 0800-1121. Of jij schulden hebt. En misschien ook wel tips voor mensen die luisteren. Die ook in de schulden zitten en die er graag uit willen komen. En het is jou gelukt. Help elkaar een beetje, hè? Hier op Radio 1 0800 1121. Dit is een toepasselijk liedje. Dit is Pink Floyd. Mamma, damn it! Geld. Geldschulden. Daar gaat het over vannacht. Hier op Radio 1. 0800 1121 En um, zoals altijd... ga ik even naar mijn vrienden in de bar. Boyd's Bar. Dat is de bar bij BNN. En hier hebben we het over het onderwerp van vannacht. Schulden dus. Boy's bar. Wie die schuld? Wie? Oh, oh, oh. Ja. Ik durf gewoon niet te kijken hoeveel het is, weet je dat? Ja, dat, dat, negeerde, dat, dat, ik dat dan. negeer ik gewoon. En dan neem ik nu gewoon het bedrag van... Nou ja, dat heb ik dan bijgeleend. Nou, dat valt op zich nog, valt nog wel mee. Maar dan krijg je dat OV erbij. En je krijgt... Holy fuck. Ik maar dat, dat gaat ook... er toch allemaal af, als je afgestudeerd bent? Ja, maar ik ben nog niet afgestudeerd. En dan nog is het veel, kan ik je vertellen. Ik mag vanaf 1 januari gaan terugbetalen. Oeh. Ook. <laughs> dus dat is volgens mij best ja. wel een schuld bij mijn vader. <laughs> maar, die... <Yeah. laughs> maar dat, dat zegt hij Nee, dat zegt hij nooit. Want dan heb ik wel zijn een boete. En mijn auto staat dan op zijn naam. Dus dan komt de boete <laughs> bij hem binnen. En dan gaat er iets kapot aan de auto. En dan moet hij dat repareren. En dan zegt hij, ja nee, ik schrijf dat wel op. En dan zeg ik, ja maar laat dan even weten hoeveel het is. Dan kan ik het overmaken. Maar dat vergeet hij dan altijd. Maar ik heb wel het idee dat hij ergens een boekje heeft... met daarin een oh. lijstje met alles wat hij nog van mij van je erfenis heeft. af? Ja. ja. Dat, ja, dat zou lelijk zijn. zijn. Gaat het van je erfenis af? Oh. Maar ik kan, ik kan bij de bank niet in de min staan. Nee. Maar ik... Ik, zit, ik zit wel af en toe te denken... wat nou als ik 0 euro heb en ik moet iets betalen? En nou. moet, het is echt noodzakelijk. Want ik zag laatst op tv... Dat die uh, pan, uh, dingen, die, die pandjesdingen, ja. uh, die heb je ook gewoon in Amsterdam. En daar is ook een tv-programma van. Ja. Maar daar heb ik dus echt nog nooit gezien, dat er bestond. Wat? Dat je dan even je tv ja. je weg kunt brengen. Ja. En dan, ja. dan ja. krijg en dan dan je er weer geld kopen, voor. Ja. Maar je kan het ook gewoon verkopen. En dan krijg je ja, echt je een kwart ja. van de... Van de, van de van, van als je even nu je zeg maar, maar 300 euro nodig hebt... dan kun je je nieuwe tv wegbrengen. en Dan krijg je dat geld van hun en dan kun je het eventueel later... als je het geld hebt, kun je hem weer terugkopen. Ja, ja maar dus dat altijd... blij, dan ga je echt meer betalen, toch? Dan, Tuurlijk. Dan kan je echt beter... Nou, dat is wel. Want Ik heb een tijdje wel gehad dat ik dacht van... Oh, dan ga ik, kan, zet ik dat gewoon op 500 in de min dat dat kan... En op een gegeven moment wordt min 500 wordt dan je 0. Ja, dat ja. is gewoon nul. En nu heb ik dat zeg maar weer teruggewerkt en is het weer nul. En heb ik het gelijk uitgezet. Zodra ik boven was, dacht ik oké okay, uit. Ja, maar dat is. Nou. Maar, maar dat, is echt, dat wil je echt niet, dat je in de min staat. Mijn bank die doet niet eens aan min 500. Dat is met, meteen min 1000. Het is dus ja. of min 1000 of ja. meer. Maar je kunt niet zeggen, bijvoorbeeld, ik wil graag 200 euro rood kunnen staan voor het geval dat. Nee, ik had volgens mij. Iets af moet schrijven en het niet lukt. Ik had volgens mij, omdat ik student was, kon ik dat nog wel min 500. Oh relaxed. Ja. ja maar eigenlijk is het heel stom, want het verleidelijk het verleidelijke is. Eigenlijk krijg je gewoon dan 500 euro. Ja. Het gevaarlijke van rood staan. Sta jij rood? 0801121. Heb jij geldschulden? Laat maar weten. Je mag ook mailen trouwens. Nachtbrakers at bnn.nl. Nachtbrakers bnn.nl. Pieter, goeienacht. Pieter. Pieter of Vincent? Oh ja, ik heb Pieter op mijn. Uh... Oh, <laughs> ik zat te denken, ben, ben ik dat? Ik ben, uh... Dan noem ik, ik je Vincent. Vincent. Hoi Vincent. Ja. <laughs> Hoi. Uh, heb jij ja, schulden? Ik heb, uh, onder andere studieschuld. Ja. Uh, al van, uh, ja, even kijken, elf jaar geleden, elf, twaalf jaar geleden. En dat, uh, ja, dat is nu dus uh, nog steeds niet afbetaald. Oei, dan doe je er wel lang over, toch? Want hoeveel is dat? Ja. Uh, dat is vijfduizend euro. Oké. Okay. En dat is uh, ja, het bedrag van 45,41 euro, dat werd al eerder genoemd. En dat, uh, dat heb ik dus zeg maar ook, alleen ik kan dat zeg maar niet betalen. Ik heb uh, de windvoering, alles. Ja. Maar het punt is: mijn totale schuld is ook uh, ja, 35.000. Waar is dat dan bij, weer die andere schuld? Uh, dat is onder andere van het niet betalen van, uh, van studieschuld. <laughs> uh, of ja, uh, dat sowieso. Moet je uh, schuld over schuld betalen nu? Ook dat, ja. ja. Oh. Ik betaal gewoon eigenlijk dubbel. En uh, ik betaal zeg maar, weet uh, zorgverzekering. Ja. Uh, schuld. Daar ga je dan direct 160 euro over uh, betalen. Waar je normaal gesproken dus 100 euro betaalt. Zeg maar. maar hoe kom je dan aan die zorgtoeslagschuld? Uh, omdat ik zo dom was geweest om jarenlang niet mijn zorgverzekering te betalen. Nou, ook oh, niet te betalen. Helemaal niks gewoon. Ja, helemaal niks. Ah. Ja, dat was niet, uh, niet erg slim. Zeg maar. Dat is verplicht hè, in Nederland. Uh, ja, dat klopt. Dus nu, nu mag ik uh, daar uh, 160 euro voor betalen in plaats van 100. Mijn schuld, zeg maar. En dan heb je ook nog die studieschuld? Ja, en, en hoe, uh... ik ben een beetje dom geweest en heb ook nog juridische schuld. Wat heb je dan uitgesproken? Uh, ja, diefstal en, uh, en dingen verkocht die ik niet had. En dat kwam eigenlijk allemaal doordat ik uh, ja, mijn, mijn studie door uh, uh, omstandigheden niet kon afronden. Uh, ja, toen is het eigenlijk helemaal misgegaan. En omdat je je studie niet kon afronden, kreeg je geen baan en dan ging je zo aan je geld proberen te komen? Uh, nou ja, ik, ik kreeg wel een baan en ik heb heelal, heel gewoon veel uh, gewerkt. Uh, veel in de klantenservice gewerkt, uh, ook in de horeca enzovoort. Ik heb nog nooit echt een baan gehad waar ik me echt op mijn uh, ja, plaats voelde, zeg maar. En dat, uh, ja, uiteindelijk heeft dat geresulteerd uh, in juridisch verleden. En. Ja, de, de tip die ik wil, wil doorgeven is in ieder geval maak je studie af. koste uh, wat kost. Ja. Zorg gewoon dat je, je papiertje haalt en kan je voor verder. En betaal je uh, je schulden op tijd af, of tenminste, je rekeningen, zeg maar. Want hoe lang zit jij nu nog in de schuldsanering dan? Of uh, in, dat het uiteindelijk uh, allemaal weg is? Wanneer ben je klaar? Um, ik hoop echt heel erg snel. Maar wat, wat er is waarschijnlijk wel een plan voor je uitgestippeld, toch? Als je zulke hoge schulden hebt? Eigenlijk niet. Oh. Nee. Ondanks dat ik de bewindvoering heb. De bewindvoering duurt zeven jaar. En ja, ik ben op dit moment ben ik 30. In mijn, uh, leeftijd. Aan een normale baan kom ik, zeg maar, niet. Ja, ik zou een baan moeten hebben waar ik 1500 nou, euro verdien. Uh, Min, zeg maar. Zodat netto. je nog een beetje kan leven en de schulden kan afvertalen. Ja, en. Kijk, als ik zeg maar 1500 euro zou hebben en ik zou uitgaven van hebben van uh, ja, zeg maar 500 euro per, per maand, de kamer, noem maar wat, en ja, eten erbij, dan, uh, dan zou ik 1000 euro per, per, per maand uh, kunnen, uh, kunnen aflossen. En dan, uh, ja, dan zou ik er natuurlijk wel snel uitkomen. Dan is er een einde in zicht wat betreft schulden. Dan wel, ja. ja. Ja, succes, Vincent. Tot de hand, joh. succes. Ja. Ja, dank je. Ik wil eigenlijk nog een oproep doen. Oh. In het mag. <laughs> ja, ja, het hangt, ja, ja, kom maar door. Het is live okay. radio, hè. Dan kan je gewoon inbreken. Ja. <laughs> uh, nee, ik, ik, ik, ik ben eigenlijk een beetje mijn dus passies aan het uh, uitzoeken. Uh, een van die passies is muziek draaien. Uh, ik heb net ook weer, zeg maar, uh, ruim uur muziek uh, gedraaid. Uh, progressive, maar ik draai ook house. Ja. En als er iemand is die luistert en die denkt van ik wil gewoon een uh, goede dj... Uh, <laughs> ja, nee, ja, nee, 0800 1121. Oké. Okay, mensen kunnen bellen voor een goede dj. Vincent de dj. Ja, en, uh, en die wil flink betaald krijgen want hij moet uit zijn schulden komen. Dus dat weten nou, de mensen nou, dan nee. we. Nee, het hoeft, uh, kijk, in het begin hoeft het helemaal niks te kosten voor mijn part. Ik wil ja, Daar maar. gaat het fout, ja. Vincent. Je moet het niet, uh, voor huh? niets gaat de zon op. Je moet nu geld gaan verdienen zodat je je schulden kan afbetalen. Ja, nee, dat, dat klopt wel. ja. Maar het is niet zo dat ik in één in keer de, weet ik, de 200 euro per uur vraag of zo. Nee. Ik, uh. Je moet een beetje een naam opbouwen, hè? Ja. Succes, Vincent, nee. met een baan zoeken ja. en met geld verdienen en je studieschulden afbetalen. Yes, dankjewel. Fijne nacht. Oké. Okay. Doeg. Ziens, Hoi. Doeg. 0800-1121. Heb jij schulden? Kom maar door. 0800-1121. Dit is uh, Caries van Houten trouwens. Een heel leuk liedje. Emily. Radio 1. ...op het European Film Award Festival in Berlijn. Carice van Houten. WNN Radio 1. Nachtbrakers Frank van der Lenden. En dan niet, uh, niet als uh, genomineerde of als actrice. Hè? Nee, om te zingen. Onder andere dit liedje. Emily, hoor je. Goedenacht, nachtbrakers dit. Op Radio 1. Igor, goeienacht. Ja, ik beelde uh, ook... Uh, ...om uh, dat het zo verjaard is. Oh, wat fijn! Ja. Maar het, hoe zit dat dan? 43. Ja. En uh, na 20 jaar, uh, dan, uh, als je niet aan de inkomensgrens uh, komt, dan uh, verjaart het. Uh, ik heb niet die tijd een draagkrachtmeting laten doen. En nu werd dat nul gesteld. Oh. En vandaar dat het, uh, na 20 jaar uh, weg was: 5200 schulden. Maar uh, ja, nou ja, goed. Ik heb 15 jaar lang op een flatje gewoond en uh, ik kwam in een uh, waaienregen terecht. Ja. En, uh, nou ja, ik kon niet uh, me meer verdienen dan, uh, dan ongeveer iets boven bijstandsniveau. En uh, vandaar dat het meegeteld. Uh, ja, uh, mee ja wel relaxed. Het is wel fijn dat je niks ervoor uh, heeft moeten betalen. Ondanks. Uh, ja, ik ben vier jaar geleden verhuisd naar een groter huis. Uh, het zat uh, om op een flat te wonen. En uh, toen heb ik heel veel uh, gekocht bij uh, bedrijven Om het huis in te richten. En toen had ik weer een nieuwe schuld. Maar dat is niet zo heel handig dan toch, Igor? Ja. Als je al schuld hebt om dan weer schulden te maken. Ja, maar goed. Kan het, uh, ik ben dat nu uh, ongeveer 800 euro per jaar aan het afbetalen. Dus ik hoop dat we binnen vijf jaar wel een afbetalen hebben. Of drie, vier jaar. Maar ben jij dan uh, zo slecht met geld? Nou, ik uh, heb ook een bewindvoering aangevraagd. gevraagd. Ja. Je hebt een beetje een gat in je hand. Ja, ja precies. <laughs> maar zit je nu nog ja. in, de, in de uitkering ook? Ik heb een waaihong uit. Omdat ik uh, afgekeurd ben voor betaald uh, werk wegens handicap. Oké. Okay. Alles wat je binnenkrijgt via je uitkering gaat dan naar uh, een instantie. Die betaalt dus je vaste lasten. En dan krijg je een soort zakgeld per week, 70 euro. Ja, gewoon boodschappengeld uh, en uh, kledinggeld. Alles uh, is dat. Daar moet je alles van doen. Vind je dat moeilijk? Nee, ik vind het juist uh, geruststellend dat je eigenlijk uh, toch wel binnen een week, binnen die uh, korte tijd uh, wel... Uh, Uitkomt. Uh, en dat je weet dat je maandag uh, gewoon weer uh, kunt pinnen. Ja, dat gewoon elke week er iets ja. op staat. Het is soms in het weekend een beetje, uh, ja, nou ja, niet zoveel uh, huis hebben, maar uh, je schraapt wel eens bij elkaar. En je gaat op bonus aanbiedingen af en dat soort dingen en uh, afgeprijsd artikelen. En dan weet je het wel bij elkaar te fourageren uh, of te, te, te scoren. En kan je dan nog wel eens leuke dingen doen ook? dagdeelvergoeding en dat uh, is ongeveer 30 euro per maand en heb ik er nog uh, uh, soms wat uh, slagen en uh, uh, dat soort dingen. Ja. Soort regelingen. En dat zijn een soort bonusjes? Ja, dat is dan uh, een beetje de kerst op de taart. <laughs> ja. Ja, het lijkt me wel lastig als je zo... Ik weet niet hoe je, of je altijd een hoge levensstandaard hebt gehad qua uh, nee, uit eten en leuke dingen doen. Helemaal niet. Uh, dus je bent er eigenlijk wel aan gewend? Ja, nou ja, ik vind het belangrijkste uh, goede voeding en uh, lekker eten. En uh, daar gaat mijn geld om in zitten. En uh, ik weet goed te improviseren en uh, voor mezelf te koken. Ik woon dus alleen, maar ik heb ook voor anderen... Andere gekookt en uh, ik werk ook als vrijwilliger als kok en uh, weet wel een goed huishouden te voeren. Heel goed. Jij houdt het hoofd al boven water, zo heb ik het idee, Igor. Ja, maar ik stik er niet meer in met uh, dingen op afvertaling kopen of. Uh, nee, je hebt je lesje wel geleerd. Ja, precies. En uh, uh, het is veel leuker om, uh, om uh, een beetje ki te spelen, uh, zoals je in Friesland zeggen uh, beter een. Uh, Liekman dan een rikman, beter uh, je vrij zijn dan een rijkman. Oh zo, ja. Ja. Maar goed, dat lukt allemaal, dus uh, houden zo. Top, zet hem op Igor! Ja, hoi. En een fijne nacht nog. Ik ben binnenkort jarig. Uh, ik ook! Ja, ik de 17e. Oh, ik de 13e, ik ben eerder. Haha. <laughs> ja, en ik heb uh, gelukkig wat geld opzij gezet voor mijn verjaardag en voor de kerst. Hoe ga je het vieren dan? Eh, uh, loopbuffet. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Dan maak je zelf Wel, de hapjes? Tapas, uh, sushi, uh, alles. Gewoon de hele wereld keuken op tafel. Lekker. Ja. Gefeliciteerd alvast, Igor. Jij ook. En fijne kerstdagen, hè? Ja. Doeg. Doeg. Dat was Igor. Ik ga heel eventjes... Uh, uh, uh, Ellen of Alan, of hoe, hoe spreek ik je naam uit? Alen. Alen, ik, uh, ik kom zo bij. Als jij even je radio uitzet, kom ik zo bij. Blijf hangen. Ja, even Hoi. Heel eventjes naar Jacques eerst. Jacques? Ja? Jij wilde even reageren op Vincent, die ik eerder aan de lijn had. Die een beetje, ja, dat klopt. Die in de piepzak zat qua schulden en die wel een baantje wilde als DJ. Ja? En jij hebt misschien iets voor hem? Nou, ja, wij, doen, wij zijn een, een internet gaming radiostation. Oh. Uh, dus wij, wij doen radio, maar dat is alleen te beluisteren in games die je online speelt. Mhm. Mm um, Zit je dan in een Grand Theft Auto ook en zo? Want die heb je toch ook ja, een radio? Ja, zoiets, ja. Dat speelt toevallig niet, maar nee. in, uh, onder andere dat, ja. Ja. En wij hebben zo'n 10.000 tot 20.000 luisteraars per dag. Zo. Dus als hij wat, uh, wat ervaring zou willen opdoen... dan uh, dacht ik van, nou, dit is een mooie kans voor hem. Maar volgens mij was hij wel plaatjesdraaier in plaats van radio-DJ. Ja, maar dat mag ook. Oké. Okay. We hebben ook DJ's tussen... Uh, gaming is toch een soort, ja, hoe noem je dat? Dus je zit in een soort trance. Dus uh, het, is meer, het is meer achtergrondmuziek dan dat het echt uh, radio luisteren is. Dus goede plaatjesdraaier is helemaal top. En uh, uh, zet je ook wel eens Radio 1 door in een game... Dat mag wij niet, hè? Het ja. had me wel vet geleken dat ik nu in een game was ook. Dat mensen een game aan het spelen waren en mij dan hoorden. Oh, dat zou ik zo kunnen doen. Alleen onze games zijn wel wereldwijd, dus het zou in het Engels moeten. Hi, everybody. Ja, precies. Toch? Ja. Goed, ik uh, ga het nummer doorgeven aan jou. Dat doe ik even buiten de uitzending om, van Vincent. Uh -huh. En dan uh, hoop ik dat er een mooie baan uit voortvloeit. Dat zou me toch wat zijn, zeg? Dat ik ook nog even ja. een banenregel uh, banen regel hier op de radio. Ja, is toch leuk. Ik ja. vind het ook leuk hey. voor hem, dus. Absoluut. Goed dat je even belt, Jacques. Oké. Okay. Fijne nacht nog. Hetzelfde. Zometeen dus naar L.A. als je inmiddels een radio uit heeft staan. Eerst Jackie Wilson. I got the sweetest feeling. Fijn toch? Midden in de nacht. Twee minuten over half vier. I get the sweetest feeling. Jackie Wilson Is goed toch? Fijn. komt net even wat lekker naar binnen, zo, vind ik altijd. Midden in de nacht. Op een, op een ochtend doet hij het ook goed hoor. Zondagochtend, Jackie Wilson. Maar ah, eigenlijk moet je dan een sigaretje erbij hebben. Een kopje koffie of een biertje of een whisky. Ik heb trouwens uh, biertjes gekregen nog van Filemon. Het zijn uh, afscheidscadeautje aan uh, Radio 1 en aan mij hier in de nacht die trek ik zo meteen even eventjes open. Eerst naar Ellen. Ellen, nacht. Goedenavond. Hoi. Uh, wat, wat hoor ik voor veel uh, drukte achter jou? Wat ben je aan het doen? Ik zit in de auto. Ik ren nu naar huis. Ah, als, uh, als werkende of als uitgaande persoon? Als uitgaande. Waar ben je geweest? Ik ben in Rotterdam geweest. Ik had een date. Oh, en? Dat is helemaal goed gekomen. Ik zal niet in details breden, maar... Uh... Is goed gekomen. Heb je getonkt? Ook. Nou. <laughs> echt een topdate dan. <laughs> ja. Hoe ziet ze eruit? Donker. Lang. Ja. Mooi. Goed zo. Uh, even uh, naar het, uh, het onderwerp van de nacht. Schulden. 0801121 kan je inbellen. Dat heb jij ook gedaan. Eigenlijk even iets minder leuk na deze topdate die je hebt gehad vanavond. Want jij hebt al flinke schulden hè, vriend? Nou, dat weet ik niet. Ik hoorde jou net zeggen dat je schulden had omdat je te veel verdiende en ik heb het idee dat ik het ook heb. Oei, hoe kan dat dan? Je werkt te veel? Ja. Wat? wat doe je? Ik uh, werk bij een transportbedrijf, zit ik op kantoor en dat zijn lange dagen, van 6 tot 5. En uh, ja, dan verdien ik een hoop geld en dat is natuurlijk heel prettig. En ik... Ik studeer sociaal-juridische dienstverlening, dus ik wil later ook mensen gaan helpen met schulden. Oh. En ik dacht zelf dat ik helemaal schuldenvrij was, maar <laughs> ik denk nu dus dat ik ook moet gaan terugbetalen uh, vanaf januari. Ja, nou ik weet dat de, je mag niet iets. 13.530 euro mag je verdienen per jaar. Is dat het over netto? Per jaar. Uh, ik denk dat dat moet ik eventjes opzoeken. Ik heb hier de, de website van de, de Duo voor me. In mijn tijd heette het nog IB-groep. Uh, maar het gaat om je belastbaar loon. Ja, dat is dus bruto. Ja. Dan zit ik daar dik overheen. Ja. Nou, dan moet je het verschil terugbetalen. Plus, dus dat je je studiefinanciering uh, en je gratis OV moet je ook terugbetalen. Althans, dat waren mijn schulden. Oké. Okay. Dus nou, het... dan uh, moet ik wat aan de kant gaan zetten. Ja, aan. dat zou ik echt gaan doen. Dat is, dan ben je heel wijs bezig heel verstandig ook. Om het gewoon nu al een beetje weg te, te moffelen, dat je het gewoon dan in één keer terug kan betalen. Ja. Maar eigenlijk natuurlijk, ja, dat, uh... ik was wel best wel boos, Ellen, toen ik uh, dat hoorde dat ik het terug moest betalen. Ik denk, ben ik goed bezig, verdien ik geld, op mijn leeftijd terwijl je ook nog studeert, krijg je nog op je dak ook, moet je alles terugbetalen? Ja, inderdaad, dat heb ik ook. Ik uh, werk 30 uur of 40 uur na vol fulltime studie uh, in de maand, of per week bedoel ik. En uh, ja, dat wordt dus zo beloond. Ja. Wat kunnen we tegen doen? Ja, ik vrees niks. <laughs> en ben jij qua schulden, want dat is ook een vraag die ik me, me afstelde, leen jij bijvoorbeeld aan vrienden? Of leen jij van vrienden Ik Geld. leen sowieso nooit iets. Oké. Okay. En ik schiet wel eens wat voor, ja, maar dat hoef ik nooit om te vragen, dan krijg ik altijd vanzelf wat terug. En is het, uh, Volgende week dan is het goed, en het volgende maand dan is het ook goed. Ik uh, zit niet erg op mijn geld. Nee, oké. Okay. Maar ook omdat je het dus hebt, omdat je lekker verdient naast je studie. Nee, maar het is wel gevaarlijk om van je vrienden te lenen. Ik heb altijd geleerd dat je met geld heel erg uit moet kijken. En als je dan schulden bij je vrienden of familie hebt, is dat eigenlijk nog erger dan dat je dat bij wat dan ook hebt. Ja, inderdaad. Zeker voor jezelf, omdat je het niet terug kan betalen vaak. En hoe zit het Ik met... Ik heb uh... ook mijn uh, deur. Ja? ja. Ik heb bij de gewerkt en daar zag ik hoe uh, heel veel huishoudens het hebben. En daar, die mensen wil ik juist meer gaan helpen in plaats van ze kaal plukken. Vandaar dat ik uh, dit werk uh, of deze studie nu doe. Ja, en wat zag je dan? Moest je dan ook langs de deuren? Nee, nee, ik zat op kantoor afspraken maken met mensen om uh, te zorgen dat het uh, betaald werd. En als ze dat dan niet deden, gingen mensen langs om hun tv weg te halen en zo? Ja, inderdaad. Ja, nou ja, beslag leggen, dat wordt altijd gezien als van alles meenemen. Maar dat gebeurt zelden hoor. Het is, uh, de deurwaarder komt even binnen en die schrijft uh, de tv op, en een kast en een bed. En dan gaat die weer. Maar wat schrijft hij het op? Ja, hij schrijft het op en dan is het in beslag genomen. Dus mogen ze mogen het niet meer gebruiken. Of uh, ze mogen het wel gebruiken, maar niet verkopen of vernielen. En dan zijn ze in principe uh, ja, een beetje verplicht om een regeling af te spreken. En dat gebeurt dan ook 9 van de 10 gevallen. En dan uh, gebeurt er verder helemaal niks met de spullen die in beslag zijn genomen. En die kunnen dan nog wel gewoon worden gebruikt door degene die de schulden heeft? Ja, ja, die blijven gewoon staan. Maar staan. als we ze maar niet verkopen, en dan moeten ze wel regeling afspreken. Anders gaat dat op een gegeven moment wel gebeuren. Maar ja, als je spullen in beslag zijn genomen, dan, uh, dan spreek je regeling af. En dan uh, mag je ze houden. Wow, het komt allemaal goed. Nee, maar zover komt het natuurlijk wel af en toe, dat mensen gewoon niet verbeteren en dat ze dus echt een tv of een computer in moeten leveren? Nou, heel zelden. Een beslag op de roerende zaken, dat is ook niet echt effectief. Omdat het gaat om een tv waar één, geen opkopers voor zijn... en twee, een uh, waarde heeft van de hoogste bieder. Dus dat is uh, niet veel uh, vaak het geval. Het gaat meer om een beslag op lonen en uh, bank, uh, bankrekeningen. Ben jij, waar echt een verslag op wordt gelegd. Help jij ook wel eens vrienden uit de brand die, dus dan, die met problemen zitten? En, want jij weet er best wel veel vanaf. Dat ze zeggen van, Alain, ik heb uh, schulden, wat kan ik het best doen? Uh, soms wel, ja. ja. Het liefst zou ik het vaker doen, maar gelukkig hebben mijn vrienden er ook weinig uh, mee van doen. Maar dat is wel inderdaad uh, de rol die ik wil spelen, straks ook uh, in mijn werk. Ja, nou ja ik, heb wel, ik merk wel veel, ik ben dan afgestudeerd en mensen om me heen ook wel. Maar wat ik al eerder zei in dit programma, dat er echt om mij heen vrienden zijn met schulden... waar ik echt van schrik, van 30.000 euro tot zelfs een vriendin die heeft 70.000 euro. Dat is veel. Ja. Ja. Hoe kun... Die uh, kan ik alleen maar adviseren om uh, snel naar het schuldhulpverleningsbureau te gaan. Die maken dan een opstel om uh, schuldenvrij... Of dat die, die schrijven een brief naar de schuldeisers. En als ze daarmee akkoord gaan, dan kan ze een regeling treffen... En als ze niet meer akkoord gaan, dan kunnen ze het afdwingen bij de recht, Dus dat ze in de schildering komen. Dan zijn ze na drie jaar gewoon schuldenvrij. Ja, dat is wat het dan denk ik. Je moet er wel uitkomen op een gegeven moment. Ja, inderdaad. Anders is het uh, een gebed zonder rent. Ben je je hele leven aan het afbetalen? Ja. Ik hoop dat het niet en, uh, zo met jou mag om, uh, gaan. Ik ook. Lekker een nieuwe start is dus, uh, voor iedereen goed. Ja. Zet hem op hè en rij voorzichtig naar huis. Oké, okay, zal ik doen. En ik hoop vanavond. dat je schulden bespaard blijven, jongen. Ik ook. Oh, en, uh, en veel plezier met je date, hè? Ja, die is net geweest, hoor. Ja. Je naar huis. maar ik neem aan dat er een vervolgdate ja. komt, toch? Dat denk ik ook wel. Heel goed. Fijne nacht, Alain. Okay. Dank je wel, Selden. Groetjes, Dit is een liedje over geld. dus is wel toepasselijk all about the money. crazy things we do it makes me feel ashamed to be alive it makes me want to run away and hide It's all About the money. Radio 1. Het is met het grootste vertrouwen dat ik het koningschap zal overdragen aan mijn zoon. Frank van der Lende. Van der Lende. BNN Radio 1. Ja. Nachtbrakers. Yes, daar luister je naar. Het is uh, kwart voor vier. Mooie, mooie tijd. Ik vind het die nacht zo fantastisch hè? Ik vind het heerlijk. En uh, die de nacht niet zo fantastisch vindt, denk ik, deze nacht... is uh, uh, Anne-Marie, zij is van het Nibud. Dat is uh, nou ja, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting dan, officieel. Maar eigenlijk klop je daar aan als je het even niet meer weet. Als je dus echt zo in de schulden zit, dat je er gewoon niet meer uitkomt. En uh, Anne-Marie werkt daar. nacht Anne-Marie. Goedenacht. Anne -Marie. Yes, het gaat dus over schulden. Hoe zi zijn wij in Nederland een schuldland? Hebben wij veel schulden in Nederland? Um, nou, als je kijkt naar, naar schuld in het algemeen, dan zeker. Want als je een hypotheek als schuld ziet, uh, dan telt dat sowieso heel rap op. Want heel veel mensen hebben een hypotheek. En daarnaast uh, staan heel veel mensen wel eens of heel vaak rood. Um, dus ja, er zijn veel mensen die uh, ook in die, uh, in die zin van het woord schulden hebben. Ja, Maar dat zijn niet echt schulden waar ze, waarvoor ze dan bij jullie komen. Want een hypotheek nou ja, is een vrij normale schuld. Af en toe rood staan tot een min duizend is. Ook redelijk normaal. Maar wanneer komen mensen bij het Nibud? Nou, we zien dat mensen bij ons komen als ze behoefte hebben aan grip op hun geld. Dat kan zijn omdat ze schulden, kleine of grote schulden hebben. Uh, het kan ook dat ze bang zijn om schulden te krijgen, dus dat ze het voor willen zijn. We willen kijken van oké, okay, hoe kan ik die schulden gaan voorkomen? We zien dat nou, uh, onderzoek van sociale zaken is 1 op de zes uh, van de huishoudens in Nederland heeft uh, schulden. Oh. Um, er zijn er dus ook een heel aantal die dat niet hebben of niet, niet problematisch verder. Uh, maar mensen die wel vragen hebben over hoe ze slim met hun geld om kunnen gaan. En daar is dus het niet wat uh, zeker voor, om ja. te helpen om dus ja, grip op het geld te krijgen. En wat zijn dan wat uh, huistuin- en keukentips om handiger en beter met je geld om te gaan? Nou, wat heel bazaal heel is, is dus eigenlijk om te weten wat je inkomsten en je uitgaven zijn. Wat je inkomsten zijn, weet je vaak wel wat je op een gegeven ziet. Uh, maar wat er precies uitgaat, dat is bij heel veel mensen niet heel erg duidelijk. Uh, vaak weet je wel of je rondkomt of niet. Maar juist als je een beetje tegen het roodstaan aanloopt... is het goed om eens onder de, de loep te nemen uh, waar je geld nou precies naartoe gaat. En dat kan heel, heel uh, ouderwet met een kasboekje of een uh, digitaal kasboek. Um, om even duidelijk voor ogen te zien... oh ja, ik geef uh, eigenlijk heel veel uit aan lunches onderweg of uh, aan uitgaan of aan een film... Of misschien aan je kinderen, dat je daar heel veel aan uitgeeft. Ja, dat wordt dan heel, uh, heel snel duidelijk. En uh, wat is de meest voorkomende reden dat mensen in de schulden raken? Um, ja, dat is moeilijk te zeggen. Er is niet echt één duidelijke reden, vooral nu omdat het verandert door de crisis. Mensen die hun baan kwijtraken. Maar als je dan niet je uitgavenpatroon, je, je levensstandaard, heel snel aanpast... Dan, ja, dan ga je al snel schulden maken om wel te kunnen blijven leven zoals je deed of als je een dubbele hypotheek hebt, dus dat is een ander soort reden eigenlijk. Want er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon consequent te veel uitgeven en daardoor in die min blijven staan. Dus het ligt een beetje aan de situatie um, ja, waar die schulden door komen, maar het belangrijkste is dat je dan niet je koep in het zand steekt. Dat zien we helaas ook heel vaak, van ach, Het komt wel goed. Maar dat je er wel actief mee aan de slag gaat om eruit te komen. Hoe zit je zelf Annemarie qua schulden? Nou, dat gaat gelukkig heel aardig. Ik heb een piezen op de af die je net al noemde. Dus nee, ik, ik hou het aardig in balans. Je staat niet ja, rood toe, of je hebt, geen, je hebt helemaal geen schulden? Af en toe wel natuurlijk, en een hypotheek dus. Ja. Maar nee, zo, als ik over het hele jaar heen kijk, dan, dan is het netjes in balans. Maar af en toe in de min en af en toe in de plus, dat, nou, dat maakt het mooi gebalanceerd. Ja, je geeft het goede voorbeeld aan de rest van Nederland. En dat moet natuurlijk ook wel als Nibud-medewerkster. Dankjewel Annemarie. Heel graag gedaan. En een fijne dag nog. Hetzelfde voor de naam. like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed. Dome in Amsterdam plat. Die Peshmo stond daar. Enjoy the silence. Mohamed, goedenacht. Goedenavond. Goedenavond. Hoe uh, ben jij met de schulden? Uh, ik zelf ga ervan uit dat ik geen schuld heb. <laughs> uh, mensen hebben wel schulden bij mij. Oh. En, en uh, ik krijg uh, regelmatig. Uh, nee. mensen op mijn werk komen er vroeger met heel veel schulden. Maar laten we even bij het begin beginnen. Hoe komen ja. mensen aan schulden bij jou? Omdat ik eigenlijk best wel een makkelijke lener ben. En aan wie leen je dan? Uh, uh, uh, er zijn bepaalde vrienden die, die ik leen. Dus gewoon eigenlijk echt die risicomensen die jij net benoemd. Welk, oh, dus ja, oh, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ja, dat zijn ze. En voor wat vragen ze dan geld? Uh, ik heb bijvoorbeeld laatst iemand die, uh, die kreeg een, een brief van de deurwaarde. Terwijl die, uh, die een regeling had. Maar hij was er één keer niet nagekomen. En uh, dat is dan een familielid. En dan, ja, dan heb ik toch weer dat gevoel om hem toch te helpen. En dan help ik hem en dan betaal ik die rekening voor hem. Wat eigenlijk natuurlijk heel aardig van je is. En wat heel goed is. Maar ja. het is niet waarop je de mensen dan echt helpt ofzo. Jij verhelpt het probleem dan even tijdelijk. Maar dan ligt het probleem bij jou en bij je familie. Ja, nou, op zich. Nou, ja, op zich. Op zich, zeg maar. Hij uh, hij betaalt wel. Maar dit was echt. Want daar was ik ook wel bewust. Dit was echt een onmacht situatie. Waardoor hij uh, waardoor die, die niet op tijd heeft kunnen betalen. En uh, ja, heb ik hem uit de brand geholpen. En... Uh, ja, achteraf, kijk, achteraf nu komt denk ik ook omdat ik eigenlijk, zoals die vorige beller of twee, 2 twee daarvoor, zei dat hij niet echt op zijn geld zit. Ja, bij mij. Igor. Ik ook. Maar jij ik hebt geen heb schulden. Heb jij bent makkelijk dat met, jij, maar jij hebt zelf geen schulden. Je bent makkelijk uh, nee. met geld uitgeven om mensen te helpen en ik denk ook wel, als je makkelijk geld geeft aan mensen om ze te helpen, dat je ook zelf wel lekker geld uitgeeft. Maar je kan het je voorloven, want je hebt geld. Ja, ja. En ik ga er ook wel vanuit dat ik het kijk. Uh, ik zeg ook altijd, ik, ik doe het nooit opschrijven. Ik zeg ook altijd tegen de mensen van uh, aan wie ik het leen. Ik, ik zal het vast wel een keer vergeten, maar ik geloof niet dat degene die moet betalen, dat die het ooit vergeet. Dus, nee, en ja. ik, dus ik ga er ook wel van uit dat ze betalen. En uh, ja, eigenlijk een hele simpele lenen. En ik weet dat dat ook een valkuil is hoor, van mezelf. Daar ben ik mij ook heel bewust van, maar ja, ik doe het toch. En wat voor deal heb je nu met het laatste familielid waar je, waar je mee hebt geholpen? Dus die er nu een schuld bij jou heeft? Ik heb, met hen heb ik eigenlijk gewoon heel iets van, ik uh, merk het wel wanneer je terugbetaalt. En ik, de, de, de laatste vriend die ik heb geleend, die, die, die uh, leen ik heel, heel vaak eigenlijk wel. <lacht> Alleen die betaalt het ook direct, zeg maar, uh, wanneer hij zegt dat hij het betaalt, betaalt hij het ook direct terug. Dat is wel maar dat fijn. dat is wel echt, echt een goede vriend. Dus die, ja, die sms van, ja, ik ga verhuizen, dus kan jij dit nog... Uh, voor mij voorschieten of ik moet twee keer de huur betalen, dus dubbele huur omdat hij uh, toch nog een tijdje daar zit. Nou, en dan betaal ik bijvoorbeeld een, keer een maand voor hem de huur en de volgende maand betaalt hij mij weer terug. Dus dat, ja. Maar hoe kom jij zoveel geld nou. dan, Mohamed? Ja, ja, ik zei het net al uh, tegen degene die het opnam. Ik, ik ben nog bezig, ik moet mijn scriptie nog inlezen, laat ik het zo zeggen. Maar ik, ik werk al wel, dus ik heb direct toen ik, uh, laat ik het twee maanden nadat ik zeg maar die baan kreeg, heb ik mijn studiefinanciering ook stopgezet en mijn OV ingeleverd. Slim. Dus ik ga ervan uit dat ik geen schulden heb bij IB geroep. Uh, uh, duo. duo heet het heet tegenwoordig, duo, ja. Ja. Ja. ja. Maar heb jij dan uh, ik... zo'n goede baan? Ik, uh, ja, ik heb een redelijk goede baan. Wat fijn. Ja. ja ik heb ja ik zei net al ik wil niet vertellen zeg maar, wat voor baan nee. omdat het justitie gerelateerd is okay. en uh, ik dat ook gewoon liefst voor mezelf hou maar uh, ja ik, ik ben wel blij met wat ik doe nu ik ben blij dat je helemaal geen schulden ja. hebt het goed voor elkaar moment ja en wat ik zeg Ik heb echt veel mensen die, uh, die bij mij zeg maar die ik ook als klanten heb en die dan ook gewoon dik in de schulden zitten en die, ...je merkt bij die mensen dat ze ook niet de post open doen. Dus schulden lopen maar op, omdat ze ook de post niet open doen. Ja, struisvogelpolitiek, hè? Ja, ja, gewoon kop in het zand ja. en hoppa. En oh. wat je ook... Ik heb altijd geleerd van een collega... ...bewindvoerder moet je nooit worden. Terwijl je ze wel nodig hebt. En waarom? Je moet bij mensen eigenlijk aan drie dingen niet zitten. Dat is aan hun vrouw. <laughs> of aan hun man. Dat is aan hun uh, kinderen... En aan hun geld. Ja. En het gaat een hele tijd gaat dat goed, maar er komt een keer ja, dat men toch gewoon een baksteen door de rij gaat krijgen als ik uh, uit ervaringen van, uh, van hier praat. Of bewindvoerders met wie wij samenwerken. Die hebben al een aantal keren baksteen uh, door het raam gekregen. Ja, dat zijn precaire zaken. Dankjewel, Moment, Ik uh, ja, voor je belletje. Alsjeblieft. En een fijne nacht nog. Ja, tot wel, Doeg. Doeg. Dit is een heel mooi liedje, dit is Stonecake met Tuesday afternoon. Darling, you're lost, but I know that you soon will be found in go your own way. I, hope that I always will stand by your side when you taste and confuse, by what your mind will You're mine and so... Tuesday afternoon. Yeah. Radio 1 luister je naar en uh, het gaat over schulden. Heb jij schuldverhalen? Heb je enorme schulden? Bel in 0800-1121. <tomst>